En na de muziek zijn wij terug voor het tweede gedeelte. En ook afsluitend gedeelte van uh, het interview over uh, het partijprogramma van GroenLinks. We zijn uh, tot zorg, recht op goede gezondheid en welzijn in zandvoort gekomen. Uh, er gaat een heel stuk. Hè? U hebt het over regionale uh, werkzaamheden samenwerking. Ja. Uh, mag ik dat ook een beetje naar de fusie van, van uh, ambelijke samenwerking trekken? Want u geeft wel aan dat een aantal dingen op lokaal niveau moeten gebeuren. Ja. Nou, ja, het zit denk ik nog wat breder. Eén dat je daar ook de echt letterlijk de regio bij moet uh, trekken, dus ook Heemstede, Bloemendaal uh, en misschien zelfs nog wat verder richting de eiland ook moet kijken, omdat je gewoon merkt, uh, heel, helaas, uh, de regering gooit steeds meer over over de schutting, om het oneerbiedig te zeggen. En als kleine gemeente als Zandvoort zijn, dan kun je dat gewoon niet allemaal regelen en doen. Daar hebben we gewoon niet, niet de capaciteit voor. En daarbij uh, weet je ook dat als je het met z'n allen regelt en, en letterlijk ervoor zorgt, dat het daarbij ook betaalbaar blijft. Want het moet niet zo zijn dat uh, wij straks ook een mega zorgpost krijgen, zoals het landelijk uh, ook zo is. En dat we daardoor niets aan armoede kunnen doen. Dus juist moet je je krachten vind ik altijd bundelen waar het kan. Uh, en lokaal houden waar het moet, zeg maar. Dat is ons, ons streven op, op de zorg. Ik ga er niet verder over, <laughs> want dat wordt vanzelf een, ja. een onderwerp. Uh, u wacht waarschijnlijk ook de evaluatie af om te kijken wat er gebeurt. Uh, jeugdzorg. Ja. Het mag niet onbekend zijn binnen het antwoord dat er hier en daar al wat problemen zijn. Uh, is het echt zo slecht? Ja, ik denk het wel. Um, ik heb in mijn uh, algemene beschouwing ook aangegeven dat ik er zelf ook uh, in, uh, in zekere mate mee te maken heb gehad. Uh, en ik herinner me daar nog wel een gesprek wat ik met mijn arts had. Die mij toen vertelde van het is best wel bijzonder om te zien uh, hoeveel jongeren van jouw leeftijd nu met dit soort problemen te maken hebben. En als ik kijk naar nu die coronapandemie, als ik ook om me heen kijk naar mijn vrienden, dan zie ik echt gewoon vrienden eronder doorgaan op dit moment. Mm -hmm. En die komen allemaal uiteindelijk voor een deel in de jeugdzorg terecht. En dat baart mij zoveel zorgen als je gaat kijken naar wat wij tot nu toe kunnen, kunnen regelen. We hebben ook nog mee te maken gehad dat de organisatie in Zandvoort die we hadden, dat die ook niet helemaal goed liep. Uh, Dat is een, een regionale ja. organisatie. Um, dus, dus ik hou me hart daar vast. Jur is hier echt uh, de exper expertise in. Uh, en die, die, ja, die zegt ook tegen mij, je zit zelf ook in, uh, in, in dit deel van de, van, van de zorg. Mm -hmm. ook van ja, het, het is wel echt het uh, met elkaar open af en toe. Dus. Dat heeft hij bijzondere aandacht uh, proeven? Zeker, ja. ja, ik, vind ja. Het, uh, ik vind het heel erg belangrijk. Zeker ook omdat ik nu echt in de coronatijd om me heen ook echt gewoon vrienden en, en ook mensen die ik lesgeef. Die zie je er gewoon echt aan onderdoor gaan. En dat is echt, ja, ik vind het echt verschrikkelijk om te zien. Ik, ik kom even terug op lesgeven. Want ja. ik uh, heb net gehoord dat u les aan uh, democratie geeft. Klopt. Is het misschien handig om hier ook een lesje te geven? Ik uh, sta er altijd voor open. Oké, okay, dan nou, houden we dat erop. Kunst en cultuur. Laten we Zandvoort met z'n allen mooier maken. Ja. Ik zie een prachtige berekening over buurtgemeentes die 107 uitgeven. En Zandvoort zit schandalig laag onder het gemiddelde met slechts 19 euro per inwoner. Klopt. Dat is toch eigenlijk om je dood te schamen? Ja, om je dood te schamen, dat, is, uh, dat zijn uw woorden. Um, het is heel erg weinig als je het mij vraagt. En we hebben ook bewust opgeschreven dat, dat het om zand wordt mooier te maken is. Het kan zijn dat het een vereniging is die uh, een, een voorstelling geeft. Maar wat wij ook vinden, is uh, dat je bijvoorbeeld bij je prestatieafspraken met uh, in dit geval prewonen, zou kunnen ja, daar een procent van zou kunnen regelen. die zij uit gaan geven aan kunst en cultuur in de openbare ruimte. Misschien als je naar Zandvoort uh, Noord uh, rijdt of fietst... zie je wel eens op die flatgebouwen van die vogels en ja. andere. Dat is allemaal uit het idee van vroeger geweest... dat je een deel van uh, de inkomsten uh, teruggeeft... Aan, uh, aan, de, aan de inwoners van een dorp waar jij je uh, corporatie hebt. En dat je daar dan in de openbare ruimte kunt culturen. Dat is ook cultuur. Uh, er wordt een nieuwe cultuurnota geschreven. Ja. Uh, we hebben net gehoord dat het ontzettend lang geleden is dat die er was. Heb je daaraan wel hopen op dat dan uh, een betere uh, geldstroom in gaat komen? Ja, dat denk ik wel. En wij hebben daar natuurlijk als raad zijn er zelf ook de touwtjes voor in handen. Dus mm -hmm. uh, als andere partijen dit ook vinden. Uh, en ik ga me er in ieder geval heel erg hard voor maken. Dan zou dat zomaar kunnen gebeuren dat we niet meer zo schandalig slecht zijn. Maar dat we iets uh, minder slecht uh, of misschien wel zelfs beter worden dan de regio. Want ik denk dat Zandvoort juist heel erg cultureel is. We hebben een hele mooie dorpsgeschiedenis. We moeten ook zeker niet de geschiedenis vergeten die, die ons eigenlijk van ons gezicht heeft doen, ja. doen onttrekken. Namelijk de Tweede Wereldoorlog. Ik denk dat je juist ook die geschiedenis als Zandvoort moet en kan omarmen. Ik ben ook heel erg blij met het namenmonument wat er nu is. Ik denk dat het echt een mooie toevoeging is aan, aan Zandvoort. En ook erkent dat die mensen ja, echt, ja, Zandvoort echt hebben geleid. Uh, maar juist ook, ook die andere dingen van de Tweede Wereldoorlog. Zoals de bunkers onder andere en de Atlantic Wall. Ik denk dat dat veel meer zouden kunnen... Ja, in, ...in leven kunnen houden, waardoor je ook educatief er heel veel mee kan. En ja, zandvoort ja, dan, en dan moet ik toch even terug naar een aantal jaren... ...omdat er, er sprake is geweest van het Bunkermuseum, ja. bunkertroepen. Uh, uh, ik ben zelf een keer binnen geweest in een verborgen bunker. Er is, er is plek genoeg, misschien ja. moet dat we daar wat uh, ja. mee moeten. Um, daar komt hij Groen en leefbaar ja. in Zandvoort. Veilig, meer rust, minder overlast. Het is natuurlijk uh, ook een GroenLinks. Uh, we willen groen groen. Bent u blij met wat u om u heen heeft? Qua groen bedoel je dan? Ja, ja ik, nou, als je kijkt naar de statistieken. Ik weet nog uh, halverwege deze raadsperiode was het zo dat RTL ergens met een uh, statistieker kwam dat Zandvoort in de openbare ruimte bij de drie slechtste gemeenten van Nederland hoorde. Met groen in de openbare ruimte. Uh, we zitten nu in het raadhuis en als ik dan richting het Louis Davidskeré uh, loop, dan zie ik daar ook echt alleen maar stenen. Dus ik, ik kan me iets voorstellen bij die statistiek. Dus ben ik er nu blij mee? Zeker niet. Zie ik er veranderingen Zeker wel. komende januari verg vergadering hebben we ook uh, het masterplan Nieuw Noord op de agenda mm. staan. En dat staat vol met alleen maar groene maatregelen. Um, dus we zijn er wel mee bezig. Maar ook in de andere delen van Zandvoort zou er nog veel meer bij kunnen. Is er genoeg ruimte om, uh, om, om, om bomen te planten? Ja, ik denk van wel. De wethouder, mevrouw Verheij, is daar nu ook mee bezig. Uh, daar hebben we geld vanuit het Duursmaatsfonds voor uh, ter beschikking gesteld. Maar dat, in mijn visie zou dat wel meer kunnen. Uh, we hebben als raad niet voor niets uh, raadsbreed, bijvoorbeeld voor het louis in een de decembervergadering een motie aangenomen, waarin, of een amendement zelfs, waarin we oproepen tot het vergroenen van schoolpleinen en het uh, LDC-plein zelf. Ja, in dezelfde uh, rust, minder overlast, staat ook uh, geluidsoverlast van uh, bijvoorbeeld strandfeesten. Het circuit is uh, genoegelijk bekend, daar ja. kunnen we eindeloos over discussiëren. Maar het valt me op dat het strandfeesten genoemd wordt. Dat is uh, een voorzorgsmaatregel. Als je gaat kijken naar wat er bij Bloemendaal gebeurt uh, qua overlast. Het zou zomaar kunnen dat wij dat als Zandvoort ook aantrekkelijk gaan vinden op uh, termijn in de komende raadsperiode. Uh, en daar moeten we gewoon voor zorgen dat dat niet gebeurt. Er was ook sprake van dat bijvoorbeeld een feest vanuit Bloemendaal naar uh, het Oude Ries uh, naar Burnies zou gaan. Uh, ik weet van dat feest uh, dat dat heel erg veel lage bastonen uh, veroorzaakt nu al. En dat je die nu al met, uh, met de goede wind in Zandvoort hoort. Um, dus als dat feest meer naar Zandvoort toekomt, dan zou het zomaar kunnen dat je daar ook heel veel meer last van zou gaat krijgen in, in Zandvoort. Wat je niet wil. Want wij hebben juist een strand wat daar ja, niet uh, iets aan doet of minder aan doet. Nee, nu um, worden op dat soort feesten vergunningen aangevraagd. Hè? Ja. En ik uh, weet dat er uh, toen het nog mocht, ik neem drie jaar geleden, is er zo'n feest gewoon geweigerd. Omdat de, de omgeving en het publiek uh, niet bij Zandvoort zou passen. Klopt. Dus dat bestaat al wel. Ja, wij, wij willen voor mij als Zandvoort zijn, is ons beleid al niet dat wij heel erg blij en happig zijn op dat soort grote feesten. Um, dus ik denk, ik denk dat het beleid daar er wel al is. Ik weet niet of we dat per se heel erg in beleid hebben gevat, overigens. Maar we sturen daar nu wel als gemeente op. Oké. Okay. Ja. Ja, nou, ik vind het een beetje, het hoort er ook een beetje bij, hè. Een feest op strand en als je badplaats wil zijn. Ik weet niet of, of je daar een feest op het strand met hele harde muziek tot uh, één, twee dat uur bij hoort. Nee, oké. Okay. Maar dat is wel wat wij bedoelen. Kijk, een feest op het strand, zoals Zandvoort Alive. Dat is iets wat bij Zandvoort, pas bij Zandvoort hoort. Maar een, een feest waar de, de helft van het publiek <laughs> aan de pillen zit. En uh, met patronen over de boulevard met gas lopen. Dat, dat is niet wat wij willen volgens mij. Goed, niet. Goed veilig heb ik nog iets over. Ja. Veiligheid op straat is essentieel voor kinderen en volwassenen. Dat is een mooie zin. Toch lees ik in het hele uh, programma van GroenLinks... niets over uh, veiligheid wat betreft handhaving en, en politie... En, en de capaciteit daarover. Uh, heeft u daar een, een gedachtengoed over? Of? Ja, wij vinden bij veiligheid en handhaving... Dat het, zeker handhaving, dat het echt het pakje aan is van de burgemeester. En als wij als politiek ons daar nog meer mee gaan mengen... kijk, we kunnen wel bij excessen weer de waan van de dag uh, erop er op sturen... dat de burgemeester iets fout of goed heeft gedaan... Maar als je naar het principe kijkt, is de burgemeester gewoon degene die over de handhaving gaat en over de capaciteit. En als hij daar signalen op aangeeft dat daar iets in mis is en iets niet in goed is, dan zouden wij als raad daar iets mee kunnen doen. Een motie of een amendement om meer geld vrij te spelen. Um, maar sec uh, nu zomaar zeggen van we moeten meer agenten hebben, we moeten meer dat. Ik denk niet dat, dat ik dat dan weer niet de eerlijke politiek dan ben ik meer van, we moeten dat wel vergroten. En ik denk ook dat je veel aan de preventieve kant kan doen. In plaats van steeds meer mensen erbij uh, bij, bij, bij proberen te krijgen. staat toch uh, in, uh, in het laatste stukje van de coalitie. Wij gaan handhaven waar nodig. Ja. En dat is toch ook wel een, een, een ding wat dan gezegd is in die tijd. Ja, het, het grote probleem daarbij is. Als je gaat kijken naar waar wij als uh, Nederland en als gemeente mensen voor zoeken, Dat er op geen gegeven moment gewoon geen mensen meer zijn. Heel simpel gezegd, we kunnen wel budgetten gaan vrijstellen, maar je moet ook de handhaver zelf kunnen hebben. En die handhaver zelf is er op dit moment denk ik heel weinig, want iedere gemeente heeft op dit moment handhavers nodig. Dus. Dat is ook het probleem. Dat is, het, dat is eigenlijk het grootste probleem. De mensen zijn er gewoon niet, de handjes. Mobiliteit, verbetering van alle infrastructuren, uh, verschuiven van, van auto naar, uh, naar fiets, uh, uh, minder uh, mobiliteit in, in het dorp wat de auto's betreft. Mm -hmm. Um, er is niet eens een goede verbinding tussen het centrum en, en, uh, en noord met de OV. Ja, ja ik, ik, ik vind het echt schandalig. Uh, is, dat, je... is dat niet voor GroenLinks om daar wat aan te doen? Ja, wij zijn alleen maar op de, op de trommel aanslaan wat betreft die OV-verbindingen. En ook, we hebben ook bewust alle modaliteiten benoemd, dus ook de auto. Uh, omdat op termijn gaat die auto ook elektrisch worden of op waterstof. En het is niet zomaar dat we met een stal zwaaien de auto is weg. Nee. Uh, dus juist moet je ook inzetten op hoe kunnen we nou ervoor zorgen dat... Ik of iemand anders in antwoord het makkelijkst, het snelst en het schoonst van de A naar B komt. En daar hebben we alle modaliteiten voor nodig. Als je hem heel schoon wil trekken, hè? Ja. dan moet je door het natuurgebied heen. Want dan wil je de Herman weg doortrekken. Hoe staat het GroenLinks daar tegenover? Ik denk niet dat je die per se nodig hebt. Ik ben het erover eens dat er een tweede uitgangsweg uit Nieuw-Noord moet komen. Want dat is ook weer de veiligheid. Um, maar of je daarvoor dwars door het natuurgebied moet, dat weet ik niet. Maar het er, het, het, het er, kan linksom, het kan rechtsom. Er valt over te praten in de zin van dat in mijn perceptie het misschien een tunnel zou kunnen zijn. Uh, die dat natuurgebied uh, gewoon in stand houdt. Maar we gaan niet uh, natuur opofferen voor een extra weg die dwars door uh, ja, op dit moment gewoon een stuk duin gaat. Okay. Dus dat is uh, heel duidelijk. Maar nogmaals, ik bied wel de opening. Als er iets is wat de natuur niet schaadt, dan valt er met ons te praten. Oké, okay, nou wij zijn zeer benieuwd. Er zijn uh, diverse meningen over. Uh, we gaan wel dierenwelzijn. Ook dieren verdienen een stem. Uh, wat mij opvalt is uh, de, de bullet de stranden moeten schoon. Ja. Dat dat daarbij uh, past. Dat heeft te maken met de zee. Uh, in de zee uh, zijn we vissen. Uh, en wij vinden dat... We hebben nu een pilot gestart met bij, uh, voor mij Talassa. Uh, dat werkt daar goed. Er zijn clean teams op het strand. Daar zijn we blij mee. Maar we moeten eigenlijk strandbreed... gewoon ervoor zorgen dat er minder afval is... en meer eigenlijk... Afvalpunten zijn waar je het afval kan instamelen. En daarmee maakt het stand schoon. Want nog steeds na een hele mooie dag. ligt het strand bezaaid met allemaal troep. Het, het is natuurlijk wel een beetje de, de verantwoording van de pachter. Klopt. Het is eigenlijk een gedeelde verantwoordelijkheid. Ja, het is een gedeelde verantwoordelijkheid. Want een deel is pacht. en een deel is van de gemeente. En daar is denk ik ook het probleem. Okay. Dat tussen die twee groepen er altijd een soort van discussie is. van wie moet het nou opruimen. en wie moet nou wat doen. Dus ik denk dat als je daarin probeert. tot een consensus te komen van wij willen we dat allemaal. Want het stand moet er mooi uitzien. Dan komt dat wel goed. Oké, okay, er is dus nog een korte uh, paragraaf over sport. Ja. Die, die laten we maar even voor wat het is. Uh, u wil meer gehandicapten sport. Er uh, moet meer uh, kunstgas enzovoort enzovoort op. Um, dat is een mooi streven. En daar is het luid en duidelijk beschreven. Ja. Um, we hebben een aantal dingen besproken. Zijn er dingen die u tekort komt of die u nog kwijt wil? Nee, ik vond het een heel fijn gesprek. Uh, dus ik, ik heb niet iets waar ik nu van zeg van dit moeten we nog even nadrukken. Ik denk dat de standwoord er uh, weet waar we voor staan. En als ze nog meer informatie willen, gewoon op onze website kunnen kijken of bij standwoord kiest. Hoeveel zetters dus, gaat uw partij krijgen? Ik hoop twee. Laat ik een, een mooi streven neerzetten. Dan uh, dank ik u voor dit gesprek en uh, veel succes in de campagne en uh, verkiezingen. Dank u. Tot ziens. Tot ziens.